10 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Tankopslagbedrijf Otvial in Rotterdam mag 13 tanks weer in gebruik nemen. De Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio... hebben de tanks gecontroleerd en veilig bevonden. Otvial besloot eind vorige maand onder druk van de inspectiediensten... het werk helemaal stil te leggen. De diensten maakten in mei bekend dat Otfial tekortschoot... op het gebied van onderhoud, explosieveiligheid en brandplusvoorzieningen. De situatie bij het tankopslagbedrijf... verbeterde daarna niet voldoende voor de inspecties. Otfial kwam de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 36 procent van de ondervraagden denkt dat de SP de grootste partij wordt, een verdubbeling vergeleken met eind april. Iets minder mensen denken dat de VVD de grootste wordt, 33 procent. De politieke barometer is gebaseerd op een representatieve online steekproef onder meer dan duizend stemgerechtigde Nederlanders.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 Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen en zondag is het uh, volop zonnig. Met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Na het weekend is het eerst met 25 tot 30 graden nog behoorlijk warm. Maar later in de week daalt de temperatuur richting de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A29 Bergen op zomer richting Rotterdam. Is de Tunnel op dit moment afgesloten. Het komt er, er reed een vrachtwagen onderdoor. En er zijn wat hooibalen op de weg terechtgekomen. De file.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 Zonder goedeavond Manchester United. Het voelde zich groot vandaag. Heel groot. De club presenteerde vandaag de meest gewilde speler deze zomer, Robin van Persie. En de Nederlander verwacht snel te kunnen aarden bij zijn nieuwe club. It's like a family club. In that respect it's not a big difference. The language is the same. I'm just hoping to achieve big things together with my new teammates. It's a great day. Bij Ajax zien ze vooral voorals spelers vertrekken naar Vernon Anita, zou ook Theo Jansen weggaan uit Amsterdam. Hij zelf ik kon het vanmiddag nog niet bevestigen. Janssen, ze ja, definitief het is. Definitief Zo, ik weet er niks van. dit is niet waar. Ja, niet dat ik weet, ik ben nog niet gebeld. Dus, uh... Nog niet definitief. Nee, nog niet definitief. Nee, nog niet. Nog niet, nog niet. En Ranomi Cromovij heeft het er maar druk mee met al die huldigingen. Vandaag in haar woonplaats Sauwert. Dat is Groningen. Ja. Cromo. Cromo. Chromo wie En verder hebben we het over atletiek de Diamond League-wedstrijd in Stockholm. En we kijken vandaag naar de Ronde van Spanje. Morgen start de Huelta in Pamplona. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Maar eerst nog eens even Robin van Persie. We gaan erover praten met René Meulensteen. Hij is assistent van Sir Alex Ferguson, de manager van Manchester United. René, goedenavond. Goedenavond. Van Persie zeer, zeer blij. Hoe blij is de club Manchester United? Uh, ja, als je dat in, in een getal kan uitdrukken, Terwijl, dan zou ik zeggen tien uit tien. Uh, iedereen is ontzettend, uh, ontzettend blij, Terwijl. Ja, 30 miljoen zou er zijn neergelegd. Um, wat maakt hem zo gewild? Ja, goed, hij is, uh, Robin is natuurlijk een, een van, de, van de topspelers van, uh, van de wereld... die al jaren bewijst bij Arsenal uh, het verschil te maken. En, en, en, en natuurlijk heel goed uit de voeten kan in de Premier League. Ja, nee, wie zou zo'n speler nou niet willen? En uh, op een of andere manier is het bij ons bekend geworden dat hij uh, ja, weg wilde. En dat, uh, ja, dat wij wel eens een van de kandidaten konden zijn waar hij naartoe wilde komen. Enig idee wie de andere kandidaten waren? Praat je dan over City en misschien wat buitenlandse clubs? Ja, nou, City heeft uh, absoluut uh, in die zin uh, daar ook naar, naar uh, uh, gehengeld. Dat, uh, dat was bekend. En uh, ja, het enige gerucht wat ik gehoord heb nog van het buitenland was, uh, was Juventus. Maar hoeveel dat, uh, hoeveel, dat, uh, hoeveel, dat, uh, hoeveel dat daarvan waar is, dat uh, zou ik niet kunnen onderschrijven. Is het nou voor jou nog speciaal dat er weer een Nederlandse spits naar Manchester United komt? Ja, ja, ja, ja absoluut. Absoluut. Ik heb uh, veel in de koop gek, gek gezeerd. Uh, maar zonder gekheid, nee, <coughs> laten we eerlijk zijn, de, de, de meeste Nederlanders die, die bij ons uh, bij Manchester United gespeeld hebben... Ja, die hebben het al uh, allemaal fantastisch, uh, fantastisch gedaan. En zeker onder het, uh, het bewind van Ferguson. Met uh, met en, uh, van de en Van der Saar. En dan uh, ja, uh, nu Robin weer. En uh, ja, dat, is, dat is ook wel iets wat, uh, wat, wat Ferguson wel eens uh, naar voren brengt. Hè? Hij, uh, dus dat is schijnbaar toch wel een belangrijk, een belangrijk puntje voor hem. Ja, want bij Arsenal was hij bij ieder doelpunt betrokken. Um, mm -hmm. Ja, hoe, hoe wordt zijn rol? Hoe moeten we die gaan zien bij Manchester United? Ja, goed, <coughs> Robin moet je. Die rol bij Arsenal denk ik in, in, in, twee, in twee onderverdelen. In de begin, in, in beginjaren heeft hij natuurlijk in de slipstream van, van, van Thierry Henry gespeeld... en, en, en Bergkamp nog eens als jonghongetje erin komt. En die is steeds belangrijker geworden in andere posities. Maar hij is door het vertrek van Adebayor eigenlijk in de spitspositie beland. En dat is eigenlijk een enorme goede ontwikkeling voor hemzelf geweest... omdat ja, hij zelf daar ook achter heeft moeten komen en moeten ondervinden... ben ik eigenlijk wel een spits. Terwijl dat, euh, ja, ik nog steeds vind dat hij een NN-speler is. Hè. Robin, als je die alleen maar in de spit zet, dan is hij natuurlijk afhankelijk van alles wat er omheen gebeurt. Maar Robin is ook een type die ja, heel nadrukkelijk euh, bezig en uh, betrokken wil zijn bij het opzetten van de aanval. En dat heeft hij bij, bij Arsenal fantastisch laten zien. En dat is, ja, dat is ook waar hij bij ons uh, ongetwijfeld de meerwaarde gaat brengen. Nou, ben jij techniektrainer. Is Van Persie nog iets te leren op dat vlak? Ja, goed, jij haalt nog steeds aan dat ik techniektrainer trainer ben. In principe ben ik al een aantal jaren gewoon, zeg maar, eerst elftal trainer. Ik ben toen ooit <coughs> als techniek trainer begonnen. Maar die expertise, die heb je wel en die neem je mee. En uh, alle, alle spelers waar ik individueel uh, bij Manchester United mee gewerkt heb, als je ze ten alle tijde iets aan kunt geven waardoor ze in hun spel, en zeker naar aanvallend opzicht, onvoorspelbaarder worden. Ja, en je kan ze daar weer dingen mee aanreiken... Ja, dan, kunnen ze, dan kun je ze toch weer dat procentje of een half procentje beter maken. En uh, ja, dat kan toch weer het be beslissing zijn voor winst of verlies. Nee. Ja, nou toch nog even één even dingetje willen we natuurlijk allemaal in Nederland weten. Waren jullie nou al zo ongeveer voor het EK kader al uit met Van Persie... of is dat echt pas de laatste dagen gekomen? Nou ja, goed, ik ben zelf niet bij die uh, onderhandelingen betrokken. We wisten natuurlijk wel op het moment dat het... Dat het duidelijk gaat worden dat uh, ja, Manchester United interesse heeft en, en Robin heeft interesse om naar ons te komen. En dan wisten we natuurlijk altijd dat het een moeilijk verhaal zou worden uh, met betrekking tot de medewerker van Aastel. Dat is logisch. Geen, geen enkele ploeg wil zijn beste spelers afstaan. Maar ik denk dat het toch een bepaalde vastberadenheid is van Robin zelf. Die heel duidelijk wist wat hij wil. En dat, dat, dat heeft uiteindelijk de uitslag uh, of de doorslag gegeven. En ja goed, uh, gelukkig is het uh, op tijd rondgekomen. Eén ding is duidelijk: Manchester United met Robin van Persie klaar voor de revanche in de Premier League. Ja, dat zeker. René Meuderstein, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. 5 uit 2007 Makes Me Wonder. Het is 13 minuten over 10. We gaan het hebben over atletiek. Amper een week na afloop van de spelen was er vanavond alweer een topontmoeting in Stockholm een wedstrijd in de Diamond League. En Leon Haan was erbij. Leon, goedenavond. Goedenavond. Hoe was de bezetting? Ja, op sommige onderdelen was het heel erg sterk bezet, op andere onderdelen wat minder. Ja, je moet je voorstellen dat um, er zijn 14 Diamond League wedstrijden... en de organisatoren hebben natuurlijk een bepaald budget... waarmee ze een ja, aantal atleten moeten uitnodigen. Um, ja, het budget is niet uh, onbeperkt uiteraard. En vandaar dat er een uh, aantal uh, onderdelen sterk bezet uh, was en een aantal onderdelen wat minder. En welke olympische kampioenen waren erbij? Nou ja, kijk, er waren elf Olympische kampioenen. Dat is best een behoorlijk aantal. Maar ja, iedereen wil natuurlijk bijvoorbeeld Usain Bolt zien. Of Ellison Felix. Nou ja, die zijn eigenlijk bijna onbetaalbaar. Want een Bolt vraagt 200.000 tot 250.000 dollar als startgeld. Dan heb je nog maar één atleet. Dus ja, als je een veld van ongeveer 150 tot 200 atleten moet opbrengen... Ja, en uh, dan wordt dat natuurlijk lastig als je die keuze maakt voor Bolt. Een organisatie als Zurich over twee weken, doet dat overigens wel. Maar ja, dat is zo ongeveer uh, de, de rijkste, uh, rijkste organisatie binnen de hele Diamond League circuit. Dus vandaar dat Bolt daar wel in actie zal komen op de 100 meter. En de 100 meter vandaag in Stockholm, zonder Bolt, zonder Blake. Uh, was het wel een mooi duel? Ja, toch wel. Want Ryan Bailey won in 993. Uh, hij was de nummer 5 uit die uh, spectaculaire Olympische finale van Londen. Ja, 993 is nog altijd een tijd uh, die je toe doet. Um, dus ja, die 100 meter was, uh, was, was, was goed. Was aardig. Maar het meest spectaculaire. Of spectaculair is misschien niet het juiste woord... maar de beste prestatie was de 3000 meter stiepel bij vrouwen van Julia Zaripova. Zij liep 9.0502 en daarmee zat ze 6,5 seconden boven het wereldrecord... van landgenoten Galkina, maar zij is nu de nummer 2 aller tijden. Ze had eigenlijk niet of nauwelijks concurrentie... Bij de Spelen won ze van kop af aan. Dat was ook al een bijzondere prestatie. En nu liep ze nog sneller. Dus na de Spelen hier in Stockholm... onder minder goede omstandigheden dat wel. Maar uh, Saripov is dus nog altijd in vorm. Nog andere noemenswaardige onderdelen? Bijvoorbeeld de 200 meter vrouwen? Na nou, 200 meter vrouwen was niet heel bijzonder. Uh, 400 meter vrouwen was sterk bezet. En Richard Ross... Uh, was er bij Orogu de nummer 2 en ook Didi Trotter de nummer 3. Uh, Richard Ross, de Olympisch kampioen, won in 49-89. Was een mooi veld, was een sterke finale. Echt uh, bijna gelijk aan uh, die van de Spelen. En bijvoorbeeld ook bij het hoogspringen was er een, een heel sterk veld. Die, werd gewonnen door, die wedstrijd werd gewonnen door uh, Anna Cicerova. Met een hoogte van 2 meter. En ze probeerden het op 2 meter. Acht. Dat zou een stadionrecord betekend hebben en... Uh, dat zat, er, dat zat erin, maar uh, ja, net niet. Ik denk uh, voor veel atleten geldt dat. Uh, die hebben dus zich natuurlijk helemaal uh, gepiekt. Hebben helemaal gepiekt op Londen. En het uh, beste hebben ze uh, laten zien. En voor een aantal atleten geldt dat ze toch nog nu, na de Spelen. Uh, her en der uh, ja, wat aardige prestaties neer kunnen zetten. En zo ook nog uh, het nodige geld mee kunnen pakken. En je zei al, die Diamond League is een cyclus uh, van wedstrijden. Uh, hoeveel atleten zijn er nog in staat de hoofdprijs te pakken? Ja, dat is, dat is tegenwoordig anders. Want um, vroeger was het zo dat je keer op keer moest winnen... en dan deelde je mee in goud, zeg maar. Dat is, uh, systeem bestaat niet meer. Je, je kunt nu gewoon de punten pakken op je, op je onderdeel. Dus je doet mee, laat maar zeggen, in het klassement... op bijvoorbeeld de 100 meter of het hinkstapspringen. En dan heb je dus uiteindelijk heb je op elk onderdeel heb je een klassement... en dat levert uiteindelijk 40.000 dollar op... aan het einde van die 14 wedstrijden. Oké. Okay. Leon Haan, dankjewel dank vanuit uh, Stockholm. De mussen vallen van, uh, vallen van het dak dit weekend tijdens speelronde 2 van het uh, nieuwe voetbalseizoen. En dat is niet de enige complicerende factor. De drukte op de transfermarkt maakt de seizoenstart zoals elk jaar ook erg lastig. En vooral Ajax lijkt daar nu last van te hebben. We gaan vooruitkijken naar deze tweede competitieronde met verslaggever Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Hey Tran, goedenavond. Ja, uh, vanmiddag niet in Amsterdam, maar in Rotterdam bij Feyenoord. Die club kende juist een prima start, 1-0 op Utrecht. Is het wel rustig gewoon in Rotterdam? Ja, er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Er was natuurlijk een vervelende mededeling. Eh, die werd gedaan met het is besloten getraind door Ronald Koeman... tijdens de persconferentie. En dat is dat Stefan de Vrij gebaseerd geraakt is... tijdens de training aan zijn enkel. En ook van niet speelt tegen Heerenveen. Maar geen eh, breuken of andere zaken geconstateerd in die enkel. Dus nou ja, hij zal op termijn terugkeren. Dat nou ja, betekent automatisch dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden. worden en dat eh, Joris Matthijsen morgen tegen Heerenveen eh, zal starten... in de basis van, eh, van Feyenoord. Ja, gaat Feyenoord nog eens doen voor de rest op de transfermarkt? Dat die de naam blijft maar vallen? Ja, nee, nou goed. De... De jongen is, zit natuurlijk ook een beetje in de put. Uh, blijkt toch nog heel erg belangrijk voor dat elftal. Is niet helemaal fit. Maar Feyenoord vindt het eigenlijk prima. Als hij verder in Rotterdam komt revalideren. Onderdeel uitmaakt van de kleedkamer. En later in het seizoen inzetbaar is. Dan heb je, weet je ook van wat je binnenkrijgt. Dus ja, daar schijnt men nog wel uh, druk mee bezig te zijn. Achter de schermen. Dat moet dan binnen twee weken gebeuren. Maar dat zal de enige beweging zijn. Die er, uh, die er vanuit Feyenoord op de transfermarkt wordt gemaakt. Vrees ik. Dan van Feyenoord naar Ajax. Ja, De club die het momenteel het lastigst heeft op de transfermarkt. Vorige week speelde Vernon. Dan niet al nog mee te razet. Nu zit hij al in Engeland bij Newcastle United. Theo Jansen lijkt ook nog te vertrekken. Spoeling wordt wel erg dun daar op het middenveld bij Ajax Ronald. Nou ja, het is in elk geval zo dat die positie die die Verde en Anita... dus vorig jaar ineens zo fantastisch ging, uh, ging invullen... dat dat eigenlijk een beetje nu de positie is waar, waar het probleem ontstaat. Daar is Jans eigenlijk vorig jaar min of meer door het ijs gegaan... dus daar wil Frank de Boer niet meer naar terug. En Eno, dat is dan de 1-op-1 vervanger van, uh, van Anita in die positie, is niet fit. Dus daar is het wel, uh, is de spoeling dun. Terwijl Jans eigenlijk natuurlijk vorige week uh, uh, klaagt over het feit... die viel nog voor mij in en die nog en die nog. Dus verder de rest, de andere functies op het middenveld zijn... Uh, zijn Dubbel en driedubbel bezet. Maar juist die controleur op het middenveld. Ja, daar lijkt Ajax inderdaad op dit moment geen, geen echte. Uh, goede, uh, gedegen middenvelden voor te hebben. We gaan dus even naar vanmiddag naar Amsterdam. Onze collega Joep Schreuder was er. om coach Frank de Boer te interviewen. Maar vlak daarvoor kreeg onze Joep. een sms'je dat de overgang van Jansen naar Vitesse definitief zou zijn. Net hoorden we al de reactie van Theo Jansen. Die was nog niet gebeld. Maar het is nog niet definitief, zei hij nadrukkelijk. Nog niet. Joep Schreuders, checkte het toch maar even bij de coach Frank de Boer.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 Als nou, we het hebben over de technisch hart, of het van duivenboden, kruif, overmars, salarisplafond, zuinig zijn, conformeer je je daar aan? Ja, daar staan we met z'n allen achter. En, uh, heeft, uh, salarisplafond. Natuurlijk salarisplafond, tuurlijk hebben we een salarisplafond, maar die plafond is wel hoger Stel dat je een hele goede speler kan krijgen die verdient al uh, een ton meer. Is dat zo erg? Ja, dat is erg. Ja. Is dat...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 Ja, durf je daar de Champions League mee in? De finale, ja. <laughs> nee, natuurlijk eh, durf ik dat. En, eh, het is een, stel dat we niemand halen. Dat is een fantastische leerperiode voor veel jongens. Nou, laat het maar zien. Maar ik heb jou gezien bij AXP's, die 2-0. Dat was een norm, weet je nog? Ook omdat je zo ontzettend trots was op ja. je ploeg. Zou je die norm dan nu weer kunnen halen? Kun je dat, dat, dat het publiek beloven? Ja, maar, maar we hebben heel veel kwaliteiten. Eh, ondanks dat uh, veel jongens zijn weggegaan. En, uh, ik heb er heel veel vertrouwen in.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 Nou, toch wel, omdat NEC verrassend goed uit de startblokken is gekomen. Het eigenlijk heel goed doet. Dat elftal, uh, dat, dat staat redelijk. En Ajax heeft het, maar dat zal ongetwijfeld, als je het echt goed gaat terugkijken, anders zijn. Maar voelsmatig toch, toch altijd wel lastig in, uh, in Nijmegen. Nou, nu is het tegen AZ, heeft toch ook wel laten zien dat, dat Ajax nog niet de stabiliteit heeft... die het vorig jaar gedurende een gedeelte van het seizoen wel gehaald heeft. Dus nou, het zou een lastige wedstrijd kunnen worden, maar uiteindelijk denk ik dat Ajax wel wint. De boer was duidelijk, Hij gaat vol voor de titel. Jij was vanmiddag in Rotterdam bij Feyenoord. Wat is, wat is daar eigenlijk de doelstelling? Nou, vooral niet de titel. Ja, niet dat men euh, geen kampioen wil worden. Want als het kan, dan kan het. Maar daar is men eigenlijk al vanaf uh, dag één van de voorbereiding bezig. Om het hoge verwachtingspatroon. Dat ontstaan is na de goede prestaties van vorig jaar. Om dat een beetje te temperen. En te zeggen: van, joh, kijk nou met, met, met realisme naar, naar dit jonge elftal. En laten we zeggen, uh, direct plaatsing voor Europa League voetbal. Daar is men in Rotterdam Zuid al heel tevreden mee. En ik denk dat dat wel terecht is. Is voorzichtig, is voorzichtig. Ja. Dan naar de titelfavoriet aan het begin van het seizoen. PSV, uh, nieuwe coach, Dick Advocaat. Terug keer van Bommel. Maar ja, PSV verloor natuurlijk die eerste wedstrijd, 3-2 van RKC. Wat zegt dat, vind jij, over PSV? Nee, wat van Bommel ook zei, dat ze niet zo goed waren als het leek tijdens de Johan Cruijffschaal. Um, en, en dat PSV zeker niet achterover kan leunen en uh, met de kwaliteiten die het heeft, dat dat voldoende is. Er zal toch ook echt wel als een team gestreden... en als een team gewerkt moeten worden. En ja, de Achilleshiel, als PSV dus wat meer op de helft van de tegenstander speelt... en het spel moet maken, dan, dan, dan zijn de ruimtes wat groter. Ja, en dan is de Achilleshiel, de verdediging, ja, die is wel heel erg kwetsbaar. En dat is eigenlijk in die, in die wedstrijd tegen RKC dubbel en dwars bewezen. De coach van PSV, Dick Advocaat, gaf vanmiddag een persconferentie... en onze Angelo Terwiel was erbij. Meneer Advocaat, eerste wedstrijd verrassend verloren. Hoe is daar... Op gereageerd, want ja, het was een beetje een rare week, hè? Ja, het was een uh, rare zaterdagavond en uh, de week erop uh, was ook niet uh, positief, want je ziet de spelers niet. We hebben ze nog wel zondagmorgen. Het uh... is dus natuurlijk zaterdagavond naar de wedstrijd al iets gezegd door mij en uh, zondagmorgen hebben we weer bij elkaar gezeten we hebben een aantal, aantal dingen verteld en. Uh, maar ja, dan gaan ze weg. En nou... dan kunnen ze eigenlijk vandaag pas een beetje trainen, want sommigen waren nog moe van de rij. Vanwege en... alle internationals. Ja, dus. Dat is ook een reden waarvoor ik gewoon iedereen weer een herkansing geef. En dan moeten ze maar laten zien dat het een, uh, een verkeerd moment is geweest. Dat is natuurlijk niet ideaal na zo'n nederlaag. Hebben ze vandaag u overtuigd van goede bedoelingen? Nee, dat kunnen ze alleen maar morgen. Want een dag voor de, voor de wedstrijd train ik niet hard. Dat train ik ook niet in de samenstelling uh, van het elfte, laat ik het zo zeggen. Nou, gisteren uh, waren we geloof ik met, met 12 man en een dag tevoren ook met zeven man. Dus... Dat, maar dat geldt niet even voor mij, dat geldt voor de meeste... Ploegen. Toch zag ik hier en daar wel wat scherp. Ik zag wat uh, felle tackles. Het is jammer dat je er gisteren niet geweest Want gisteren ging het uh, he heel scherp. Maar toen waren de internationals nog niet terug. Maar diegenen die overbleven, dat... Uh, en, maar daar heb, ik, daar heb ik op zich ook helemaal geen probleem mee met deze groep. Want op de training is het gewoon heel scherp. Maar het gaat niet om de training. Het gaat om de wedstrijden. En uh, als je dan tegen een ploeg speelt, die, uh, zoals RKC die het heel slim speelde... met uh, ieder bal in de diepte en lopen... En, en dat wij dan niet bij machtig zijn om dat te controleren, ja, dan ligt het meer en meer aan ons. En daarvoor heb ik ook gezegd: we hebben niet van RGC verloren. Ondanks dat even gewoon goed deed. Maar we hebben meer van onszelf verloren. Nou, heeft Roda ook een teleurstellend resultaat behaald uh, tegen Peck Zwolle? Wat je ja, moeten, niet, we moeten uh, Ook weer met alle respect, we moeten niet naar Roda kijken. We moeten gewoon laten zien hoe goed we kunnen spelen en hoe hard we kunnen werken. Dan moeten we ook weer gewoon van, van, van Rode kunnen winnen. Want als we continu angst hebben, dat is, is een slechte raadgever. Morgen om kwart voor zeven start PSV. En die wedstrijd thuis tegen Rode EFC. Ja, wat kunnen we daarvan verwachten, Ronald? Ik denk dezelfde PSV. Ik denk dat Dick Advocaat het elftal nog de kans geeft om uh, revanche te nemen. Um, volgens mij heeft Dick Advocaat wel zoiets uh, inmiddels van. Nou ja, thuis uh, zullen we proberen om het spel te maken. Maar uit gaan we dat niet meer doen. We gaan puur om het resultaat. Het enige wat die, denk ik, verandert aan het elftal is dat die Toifonen zal opstellen in plaats van Wijnaldum, die aangeblesseerd is geweest um, en, en nou ja, toch ook niet helemaal uh, voldoet volgens mij aan de eisen tot nu toe en, en, en Toyfone zal spelen. Gelukkig voor hem is Strootman er ook weer terug, dus het elftal kan wat dat betreft uh, revanche nemen op die, uh, op die nederlaag. Maar hier zal uh, er genoeg gezegd zijn om PSV zo scherp aan de start te krijgen dat het uh, Roda een hele lastige avond krijgt in Eindhoven. Dat, daar heeft het, het volgens mij altijd lastig. dus ja, dat ja, De is, druk uh, zal groot zijn ook bij PSV. Nou ja, ja toch ja. wel een beetje op die spelers, ja. ja. Die, die Natuurlijk, toch in die eerste wedstrijd. Hè, de, de als favoriet weer is begonnen aan de competitie. Ja, en het dan eigenlijk zo laten afweten. Nee, je hoorde het advocaat net zeggen. En zo is het ook. Even een subvraagje. Uh, gaat Toijvoon het einde van het seizoen halen bij PSV? Nou, <laughs> ik, het, eigenlijk dacht ik van niet. Maar ik geloof dat PSV wel aan die ontzettende hoge vraagprijs van 14 miljoen gaat vasthouden. Advocaat heeft daar vandaag nog over gezegd... als Anita 8 miljoen oplevert en Luc de Jong 15... dan zitten wij met toyfone helemaal niet hoog in de boom. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat hij dat weg zou gaan. Ik geloof dat PSV ook best van zijn salaris af wil. Maar ja, voor 14 miljoen ben ik bang dat je hem niet kwijtraakt. Misschien in Rusland, maar dan schijnt hij zelf niet zo heel graag naar toe te willen. Maar goed, als, als je me vraagt, denk je dat, dat hij op 31 augustus nog PSV'er is... denk ik uiteindelijk dat dat niet zo is. Dan, uh, dan hebben we de traditionele top drie besproken. Even de club die het meest overtuigend begon aan het seizoen, de FC Twente. Wom met 4-1 van Groningen, morgenavond uit tegen NAC. Wordt dat een stukje lastiger, denk je? Voor, voor, voor NAC? Voor nou Twente. ja, ik heb eerst, eerst even over twintig. <laughs> nou ja, dat, dat zou kunnen. Omdat dan de sentimenten en het, het beruchte avondje nak misschien een rol gaan spelen. Maar NAC heeft de zaak nog niet op de rit. Is echt nog aan het zoeken naar de, naar de juiste samenstelling. Althans ja, de samenstelling. Er zijn er niet zo heel veel. Om het elftal eh, zodanig neer te zetten dat het weinig schade oploopt. Natuurlijk eh, is het een elftal dat kan vechten. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat, dat van alle elftallen vorige week... Eh, FC Twente wel heel veel indruk maakte. En dat eh, tadietje. En Chadli, ja, dat stilisten het verschil kunnen maken... met die slimme boelikien ertussen, die morgen weer gaat uh, beginnen... omdat Castanje er nog niet klaar voor is. Ja, dat is wel een elftal dat erg makkelijk voetbalde. Nou liet Groningen zich naar de slagbank leiden... want daar doe jij dan misschien ook wel een beetje op. Groningen maakte echt beginnersfouten. Ik weet niet of dat mm -hmm. bij NAC ook zo is. Het zal allemaal wel wat hechter zijn, defensief, denk ik. En, en NAC zal zeker op de counter gokken. Maar ik, nee, ik, ik zie Twente wel uh, ja, eigenlijk sinds vorige week. Maar goed, één zwalu maakt nog geen zomer. Hoewel het wel heel warm is, maar... Nee, we zullen even moeten afwachten. Maar ik was wel erg onder de indruk van Twente. En normaal gesproken moet Twente in die vorm geen last hebben van nakmorgen. Over dat warm wordt trouwens. Uh, waarschijnlijk extra uh, drinkmomenten tijdens de wedstrijd. Ja, ik las net ook dat uh, supporters op de tribunes ook worden aangeraden <laughs> om te drinken. Nou, dat is koren op de molen. Godswoord, ja. worden als een ouderling, zo zal dat erin gaan. Maar nee, er zullen inderdaad wat, uh, wat momenten worden ingelast om te drinken. Omdat het natuurlijk extreem warm wordt. En uh, ja, er kan geen sprake zijn van uitdroging. Dus dat vind ik wel een, een hele slimme tip uh, om dat te doen. Nog andere wedstrijden waar je dit weekend naar uitkijkt? Bijvoorbeeld uh, groningen Week, zeg maar iets. Ja. Uh, nou, ik kijk meer uit naar Ado rkc oh. maar daar komt dat heen. gaat van. Oké, oh, oké. Okay, okay. De rol van de geer, Dankjewel. Oké, okay, hoi. 80, swing out sister and you on my mind. Zijn we al uitgehuldigd? Nee, nog zeker niet. Sour liep vandaag uit om de lokale Olympische held teeren. Ranomi Kromovijojo. Zij is geboren en getogen in het Groningse dorpje. En hoewel de zwemkoningin van Londen inmiddels alweer een tijdje in Eindhoven woont... liet ze zich maar wat graag huldigen in haar hometown. Er staat al een hele menigte mensen voor het ouderlijk huis van Ranomi Kromovijojo. In de Lindenlaan, vandaag omgedoopt tot de Londenlaan. Daar zit ze in de auto. Ja, geweldig hè. Ja. Ik ben ook echt een zouder, dus ik vind het geweldig. Ja, precies. Want kunt u aangeven, wat doet dat nou met zo'n klein dorp? Hè? Dat je daar gewoon zo'n grote Olympisch kampioen voorbrengt? Ja, nou, alles hè. Ik ben nou trots dat ik hier zouder woon. Ik ben een geboren en getogen zouder. Maar ik woon nu in Vinkenveen. En u bent dat hele eind hier naartoe gekomen om Ranomi te eren? vanmorgen om tien over half acht vertrokken. Ik was hier om kwart over twaalf. Want ja, Groningers, dat is toch een nuchter volkje, of niet? Wel, nee. Grote feestgangers. Ja, en met een Olympisch kampioen hoef je toch niet meer nuchter te zijn? Nee, flink even uh, doorgaan, hè? Oh. Ja, even flink doordrinken. Komt u uit Zouwerd? Ja, zeker. Ja. Ja. Moeten u even vertalen, wat staat er nou op dat spandoek op dat huis? Ranomi, meisje, je bent uh, goudwaard. En hoe klinkt dat in het Zouwerd, of het Gronings? Uh, Ranomi-wicht, wat bis toegoud. Hallo. Mag ik even bij u in de tuin komen kijken? Nou, u mag best in de tuin komen kijken, natuurlijk. Wat, uh, u bent nog de laatste vizierzaal aan het maken? Ja, ik zag hier ook nog uh, zilver. En ik denk, zilver moet er natuurlijk ook bij hangen, want dat is een van de plakken van... Uh... Van haar. Naast de oranje ballonnen. En wat heeft u daar op dat laken geschreven? Nou, we zijn met heel veel kinderen aan de slag geweest. En we hebben allemaal foto's van Ranomi gemaakt. En hebben erop gehangen. We hebben de Olympische ringen erbij opgeverfd. Nou, dat is toch prachtig? Dat is een feestelijk onthaal. Want is er, denkt u, hier één huis waar geen versiersel is te vinden? Want het, het, nee. is, het hele dorp is gedecoreerd, hè? Nee, nee, nee, nee. Dan zie je inderdaad dat het echt een dorp is. En iedereen doet mee. En zo wordt het een ouderwets dorpsfeest met een draaiorgel... op het moment dat Ranomi komen wie Jojo in de auto door het dorp reis. En daar komt de dorpsop tot langs, natuurlijk voorop de vanvaren. gevolgd door de oldtimer met daarin op de achterbank Ranomi, die haar gouden plakken even toont aan het publiek. Ze deelt er vast wat handtekeningen uit en zet koers richting de sportvelden waar het officiële deel van de huldiging plaatsvindt. Het wordt al met al een muzikaal gebeuren op het podium. Met de ene ode aan Ranomi. Op het nooit al te ver van stad. Door licht het dek bezauwend, het is morgengat. Het licht aan sporen en de stad is een troon. Maar ik kan je vertellen, er is niks te zoen. Er is gewoon een reden om hierheen te wonen. Maar de koningin van Londijck komt hier door. De... En de andere ode aan Ranomi. Er is zelfs een leeuwendans. Ranomi, er is natuurlijk geen betere plaats dan, dan je thuisplaats waar je geboren bent. Dus maakt dit dat ook dan de meest bijzondere huldiging eigenlijk voor jou? Ja, ik denk het wel. Kijk, de, toen we maandag de trein uitstapten in, de, uh, in Den Bosch ja, wisten we echt niet wat ons overkwam, zoveel mensen. Maar hier in het dorp waar je gewoon zoveel mensen kent en, en die zie je dan helemaal uit een dak gaan, helemaal trots. En, ja, je hebt zoveel herinneringen aan, aan dit dorp en aan de mensen die je kent. En dat maakt het wel echt heel bijzonder. Dan nou ben jij vrij nuchter hè? en uh, redelijk cool over het algemeen. Maar doet dit ook echt iets met je? Ja, absoluut. En uh, zeker nou, na al die dagen begint de vermoeidheid toch wel een beetje te inslaan. Ja, en als je dan heel veel bekenden ziet, dat, ja, dan, dan ga je toch wel een beetje terugdenken aan vroeger. En uh, ja, het is wel heel bijzonder dat je heel veel bekenden hier ziet. En dat, dat ze zoveel energie en tijd hier hebben gestoken om, uh, om zo'n mooi feestje te maken. Promo! En zo krijgt Ranomi Kromo Jojo het ene cadeautje na het andere aangeboden. Er wordt zelfs een plantsoentje naar haar vernoemd. Maar deze moeten we er nog eventjes uitpikken. Hè? Want wat heb jij hier? Een schilderij van uh... Ranomi, Kromo Ranomi Kromo Jojo of zoiets. Heb jij het zelf gemaakt? Nee, Nee? mijn vader. Ja, ik ben de vader. Ja. Deze gaan we aanbieden aan haar... Uh omdat ze zo'n prachtige mooie meid is... en dat ze dit mooi maar eventjes heeft geflikt voor Nederland. Weet je wel? Wat heeft u er nou pro proberen in te leggen in dat portret?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 Ja, het is een stoere vrouw. Hè? Wow, jow, jow, zijn we zijn maar trots op haar zeg. Wow, wow, wow. Ongelooflijk. Het zou je dochter maar zijn. Ranomi Cromovigio, gehuldigd in Sauwert. En na een week vol huldigingen heeft een andere Olympisch kampioene, Marianne Vos weer de draad opgepakt. Ze deed met haar de Rabobank Ploeg in Zweden mee aan een wereldbekerwedstrijd ploegentijdrit. En de formatie eindigde als derde op bijna twee minuten van Team Specialized, met onder andere Ellen van Dijk en de Duitse topper Ina Teutenberg. De wedstrijd was een generale voor de WK ploegentijdrit, die in september in Valkenburg op het programma staat. En dan de uitslag uit de eerste visie van vanavond. Kan Buur tegen Fortuna Sittard, werd 2-0. Dordrecht tegen Volendam, 1-2. Go Eagles, de Graafschap, 2-2. Ver in blessuretijd maakte Tarfi nog gelijk voor de Graafschap. MVV FC Oost, 2-0. FC Den Bosch tegen Sparta werd 1-2. De bok van Den Bosch krijgt daar rood, maar nog een half uur te gaan. En bilater van Sparta mist ook nog een penalty. Sport tegen Almere City FC werd 2-1. Excelsior M met 2-0, met beide doelpunten door Van Buren. Eentje had een penalty. AGOVV Telstar werd 1-2. Seintje de maker van de 1-2 voor Telstar kreeg 10 minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en dus rood. En maandag is nog de wedstrijd Veendam tegen FC Eindhoven. Vier clubs hebben het volle pond uit de eerste twee wedstrijden... gaan dus samen aan kop En dat zijn MVV, Cambuur, Helmond Sport en Sparta. Fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the gear. Een beetje in de sfeer te komen van het tropische weekend dat voor ons ligt. Bob Marley en de Whalers uit 1973 en get up, stand up, yeah. We gaan het hebben over iets heel anders over wielrennen. De laatste grote wieleronde van het jaar begint morgen in Pamplona. Twintig Nederlanders verschijnen aan de start van de Vuelta. Maar veel belangrijker zal de entree zijn van Alberto Contador. Hij probeert in eigen land het verleden van zich af te trappen. Sebastian Timmerman, is dat doel van Contador over drie weken als, Madrid, eh, als winnaar in Madrid aankomen? Is dat realistisch?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 Ja, precies. Uh, dat, uh, dat, dat is inderdaad waar. En, uh, uh, maar goed, uh, daar heeft hij zich dus wel van zijn goede kant laten zien. Wat wel ook in zijn voordeel is, denk ik... ten opzichte van andere renners die ook een schorsing erop hebben zitten... om het zo maar eventjes uh, uit te drukken... is dat zijn uh, schorsing voor een deel natuurlijk met terugwerkende kracht was. Uh, dus hij heeft vorig seizoen, in 2011, vorig jaar... heeft hij gewoon de Giro gereden en de Tour Uiteindelijk werd die Giro-zegen hem afgenomen. In de Tour eindigde hij, uit mijn hoofd zeg ik toen, als vijfde van 2011. Al die uitslagen werden uiteindelijk ook geschrapt. Maar ja, hij heeft daar wel gereden. Dus hij heeft gewoon in 2011 twee grote rondes gereden. En ja, dus een dik jaar niet. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Thomas Dekker... die ook zijn comeback maakt in een grote ronde. Voor Thomas Dekker is het vijf jaar geleden, meer dan vijf jaar geleden... dat hij een grote ronde heeft gereden. Ja, dat is wel eventjes wat anders. Ja, wat kunnen we van hem verwachten? Van Thomas Dekker? Ja, dan uh, maar even gelijk met hem. Ja, ja, nou ja, uh, uh, niet zo heel veel. Kijk, uh, wat ik zeg, vijf jaar, dat is een hele lange tijd. Uh, uh, ik hoop dat hij uh, uh, uh, meerijdt, zijn dingen kan doen voor de ploeg... en dat hij wellicht een keer in een ontsnapping mee kan zitten en voor een, voor een mooie dagzeger kan gaan. Maar dat is toch altijd een beetje een contradictie... tussen een commentator zoals ik en een wielrenner zoals hij. En wij vinden het altijd mooi als een Nederlander voorin zit... Uh, en mee kan doen om een dagzeger. Terwijl bij wielrenners toch ook vaak leeft. Van, ja, maar ik ben wel bij de top. Nou, laten we zeggen 20, geëindigd van een grote ronde. En die gaan dan vaak zo'n zo klassering verdedigen... in plaats van meezitten. Maar uh, ik denk dat we niet al te veel druk op de schouders moeten leggen... van Thomas Dekker. Uh, uh, hij gaat voor de eerste keer dus in vijf jaar weer ervaren... hoe dat is om een ronde te rijden van drie weken. Dan toch maar weer even terug. Naar Contador. Jij zei al heel veel klimwerk, hè? veel aankomsten bergop. Is dat ook een voordeeltje voor hem? Ja, dat denk ik wel. En Contador heeft natuurlijk ook nog een goede tijdrit, uh, tijdrit in de benen. Uh, maar tien keer aankomsten bergop, dat gaat je wel slopen. En dan gaat toch uh, uiteindelijk het kaval van het koren worden gescheiden. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt dat Joaquin Rodriguez meedoet... de nummer twee uit uh, de Giro d'Italia, die eerder dit seizoen verreden werd. Echt zo'n uh, uh, specialist bij een aankomst op. Hoe verneiniger, uh, hoe beter eigenlijk voor die Joaquin Rodriguez. Die heeft een enorme acceleratie bergop. Nou, Christopher Froome doet ook mee... De nummer 2 uit de Tour en ook de nummer 2 uit de Ronde van Spanje... van vorig jaar. Er zijn nog veel meer klimmers, goede klimmers die meedoen. Thomas de Gent, de nummer 3 van de Giro. Jurgen van der Broek, de nummer 4 van de Tour. Laten we Mollema en Geesik niet vergeten. Uh, eigenlijk, qua bezetting en zo uh, alle verhalen vooraf aan deze ronde... is dit eigenlijk de leukste, leukste grote ronde... Uh, van dit seizoen. Ik vind het eigenlijk leuker dat de Giro en dan de Tour... als je zo kijkt naar het parcours plus de renners die er meedoen. doen. Mag ik behalve even uh, Rodríguez en Froome nog even een paar namen noemen... en dan moet jij maar reageren of het echt concurrenten zijn voor, uh, voor Cantador. Uh, Dennis Menchoff, Valverde, uh, Juan José Cobo? Ja, uh, Menchoff uh, is natuurlijk wel een renner op leeftijd. Uh, uh, of hij nog mee kan met, met die venijnige versnellingen, dat betwijfel ik... Valverde uh, bleek in de Tour toch ook vooral te moeten gaan... Uh, voor een dagzegen in plaats van voor een goed klassement. Uh, bovendien heeft hij in zijn ploeg ook nog uh, Juan José Cobo... de winnaar inderdaad van uh, vorig jaar. Maar ik vraag me af of hij dat uh, kunststukje kan herhalen. Het is wel een goede renner voor in de top 10. Maar uh, wat hij vorig jaar deed, toen steeg hij toch wel boven zichzelf had het uit. Had ook een slechte Tour, hè? Ja, hele slechte tour, anonieme tour eigenlijk. En in diezelfde ploeg rijdt nog een uh, Colombiaans talent. Bij Colombia denken we natuurlijk ook altijd aan klimmen. Nairo Quintana, heet hij. Dat is de winnaar van een paar jaar geleden van de Ronde van de Toekomst, de Tour de Lavenier. Uh, won dit jaar al een rit in de Dauphiné. En ik ben ook heel erg benieuwd wat, wat die gaat doen. Dus ze kunnen bij Mobistar, die, ploeg, die Spaanse ploeg, kunnen ze, uh, uh, meerdere renners gaan uitspelen. Dat is wel in hun voordeel natuurlijk. En zo'n Froome, twee rondes achter elkaar... Ja, dat niet alleen, maar ook nu voor de eerste keer met echte druk op zijn schouders van absolute kopman. Hè. Vorig jaar begon hij aan de Vuelta, waar die tweede werd.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 Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dat is toch een hele andere rol voor deze forum. Dan nog even, wij hebben net Thomas Dekker uitgebreid besproken... maar uh, de andere Nederlanders, Geesink, Mollema, Ruig... wat kunnen we ervan verwachten? Ik, ben, uh, uh, ja, ik, ik denk dat we wel wat mogen verwachten van, van Geesink en ook van Mollema. Beide uh, renners hebben goede ervaringen met de Ronde van Spanje. Uh, Mollema natuurlijk vorig jaar vierde, dag in de Leidenstruik gereden... puntentrui uiteindelijk uh, veroverd nou ja, al die aankomsten bergen op, dat klimwerk op zijn lijf geschreven... geldt natuurlijk ook voor Geesink, die al een keer zesde en zevende is geworden... in de Ronde van Spanje. Ik denk dat dit hun ook net iets meer ligt misschien wel dan de Tour de France. Net wat minder rectiek uh, in de koers en, en ook na de koers... Het is allemaal net eventjes ietsje rustiger dan in de Tour. Dus ik denk dat we daar best wel het een en ander van mogen verwachten. En ik moest vanmiddag nog even terugdenken aan de Tour... toen ik op een van de dagen onderweg was naar de finish. Dat was in de Pyreneeën. En bij een parkeerplaats werd aangesproken door een, een Spaanse wielerfan... die vroeg, is het nou echt waar dat Gesink in en Mollema de Vuelta gaan rijden dit jaar? Toen zei ik van, nou ja, dat, dat, dat zit er dik in, ga er maar vanuit. Die vreef toen echt letterlijk in zijn handen. Die zei, dat worden de twee grootste uitdagers van Alberto Contador. Die keek daar al toen al heel erg naar uit. Maar ik denk dat we best wat mogen verwachten... van, van vooral die twee van Gees en Mollema. En uh, ja, dan zijn er inderdaad nog heel veel andere Nederlanders... onder wie Rob Ruich. Twintig Nederlanders in totaal. Dat is echt een, uh, een, een luxe. Alleen meer Spanjaarden en meer Fransen aan het vertrek. Uh, voor die anderen, dat liggen allerlei andere rollen natuurlijk in het verschiet. Uh, Rob Ruijg heeft ook wel het een en ander goed te maken... na een teleurstellende uh, ronde van Frankrijk. Maar vooral Gees en Mollema, daar verwacht ik toch wel heel erg veel van. Ook voor het algemeen klassement. Wij hopen met je mee. Sebastian Timmerman, dankjewel. over de laatste grote wieleronde... de Vuelta die morgen begint in Pamplona. Ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me.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 So Alles, alles, alles in één Cirkel van tot tot één Braak door in het programma Singer-Songwriter, de beste van Nederland. Het programma van Giel Beelen, Nilsson en Beauty and the Brains. Goed nieuws voor de Nederlandse springruiters. Ze hebben zich weer te handhaven in de Nations Cup. Hoogste afdeling van de competitie voor landenteams. Bondscoach Rob Eerens, goedenavond. goedenavond. Is dat de reden voor een feestje in Dublin? Dat is wel de reden van een feestje. Het is natuurlijk een hele spannende strijd. En, uh, we zitten dit jaar met acht hele sterke landen. En uh, onder acht sterke landen zijn dit... De resultaten heel dicht bij elkaar, dus het was uitermate spannend vandaag. Ja, wat, wat vertel eens even, hoe, hoe spannend was het? Zal het vooral in het tweede gedeelte? Nou, het, het is natuurlijk zo dat je op een gegeven moment van de acht wedstrijden die we hebben, dan uh, tellen de wedstrijden allemaal bij elkaar en de beste landen gaan door naar het volgend jaar, 2013. En twee landen vallen af. Dus dat wil zeggen, als je daaruit valt, dat je acht van de mooiste wedstrijden van het buitenzoon mist. Dus dat was wel uh, even heel spannend. Ja, en, maar, maar nou denkt iedereen van ja, Nederland uh, boekt een succes op de Olympische Spelen. Hoe komt het dat Nederland zich uh, zo moeilijk weet te handhaven in die Nations Cup? Nou ja, dat is heel moeilijk. Omdat natuurlijk op een gegeven moment de Olympische Spelen waren we heel sterk. En uh, de topliekwedstrijden, wedstrijden, er zijn acht wedstrijden waar je dus gewoon acht keer eigenlijk met het uh, heel sterk team uh, aan de bak moet komen. Dat begon in, in, in principe heel goed. Maar uiteindelijk uh, hadden we gewoon een paar mindere wedstrijden erbij en dan krijg je natuurlijk de punten. En dan uh, wordt het heel spannend. En het is gewoon heel belangrijk om in die league te blijven. Want we mis je ook een beetje de aansluiting met, uh, met het hele gebeuren. Ja, want voor alle duidelijkheid, jullie waren vandaag niet compleet, hè? Nee, je moet op een gegeven moment dus toch kijken, ook op een gegeven moment van, van welke uiters hebben we. En uh, we hebben natuurlijk vorige week Londen gehad. En uh, dan kun je op een gegeven moment ook niet de paarden inzetten die, uh, die de finale in Londen gelopen hebben. Dus eigenlijk, uh, je mag geen roofbouw plegen op je paarden. Dus we waren op een gegeven moment toch iets in het nadeel met, uh, met eigenlijk vier paarden die we niet mee konden nemen. Maar in ieder geval uh, hadden we er één wel mee. Dat was uh, VDL uh, Boebelou van Jurs Rieding. En de rest hebben we gewoon met alle andere goede ruiters die we hebben ingevuld en het heeft goed gewerkt. Ja, en Gerco Schreuder, ja, die mist sowieso natuurlijk nog steeds een paard. Die mist sowieso het paard en uh, dat zal ook nog een beetje een paar weken duren voordat op een gegeven moment misschien weer, weer zoals zo de recht komt. Het was allemaal een klein beetje zoeken en doen, uh, maar we hebben in ieder geval uh, uh, goede ruiters in Nederland met goede paden en uh, het is gelukkig goed gekomen. Ja, voor alle duidelijkheid er maar even bij, op het paard van Gekko Schreuder is beslag gelegd. Uh, hoe nu verder? Ik bedoel, jullie hebben je ge, gehandhaafd en uh, wat staat er nu te gebeuren? Het is even rustig nu. We hebben in ieder geval het behouden en topliekwedstrijden wedstrijden uh, hebben we. We hebben twee zilveren plakken op Olympische Spelen. En nu moeten we eigenlijk heel rustig verder gaan werken aan dit seizoen En dan is er volgend jaar weer een uh, Europees kampioenschap wat weer voor de deur staat. Dus het houdt eigenlijk nooit op. We moeten nu eigenlijk weer een hele goede planning maken... Uh, richting Indo seizoen, richting uh, 2013. Belangrijk om je te handhaven in de Nations Cup. En voor alle duidelijkheid, de Olympische Spelen waren dus geen toevalstreffer. Nee, nee, zeker niet. Rob Eers, bondscoach, dankjewel. En nogmaals van harte. Dankjewel. Met de handhaving van het Nederlandse springruitersteam in de Nations Cup... uiteindelijk wist Oranje België en Zweden onder zich te houden. En Nederland blijft dus actief op de hoogste afdeling van de competitie voor landenteams... Even een paar berichtjes. Rabo-renner Bram Tankink heeft vandaag bij een val... tijdens een training achter de motor zijn linkerpols gebroken. Dat heeft de ploeg zojuist bekendgemaakt. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht... om te kijken hoe het gewricht gebroken is... en of de pols moet worden gezet... en of dat Tankink eventueel een operatie moet ondergaan. En over wielrennen gesproken. Theo Bos heeft voor de tweede keer op een rij de Dutch Food Valley Classic gewonnen. De renner van de Rabobank ploeg bleef na 197 kilometer in de straten van Venendaal. De Sloak Peter Sagan en zijn Australische ploegnoot Mark Rancho voor in de Massa Sprint. Vroeger heette die koers dus gewoon Venendaal-Venendaal. Veenendaal. De Engelse voetbalmond, de FA, heeft voetballer Rio Ferdinand... een boete van omgerekend 57.000 euro opgelegd, opgelegd. En heeft hem een waarschuwing gegeven vanwege een racistisch getinte tweet. De voetballer van Manchester United omschreef op die internetdienst... de donkere speler Ashley Cole van Chelsea als Chuck Ice. Ja, is veel over te doen daar in Engeland brengt het einde van deze, aan deze uitzending van de Lijn. Morgenmiddag zijn we er trouwens alweer om half vijf met het Sportforum. En dat uh, wordt dan gepresenteerd door Dionne de Graaf. En een mooie bezetting aan tafel. Toon Gerbans is erbij, André Bolhuis, Tom Boot en ook Willem Vissers. Dus er is genoeg te bespreken nog na te praten over de Spelen. De competitieronde die alweer op het programma staat met morgenavond vijf wedstrijden. Kortom, veel te besproken morgenmiddag in het Sportforum. Straks hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dat wordt gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Dank voor het luisteren en een zeer mooi tropisch weekend.